Hollands glorie.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 Dat wij weer in Savannah komen. er een beetje kwast! Kom maar, Klaas. Help, ouwe kredders even met roesbikken. We denken op de tweede stuurman, hè. Die ligt weer met maag bij. Alla! Kom even. Twee geitenmelk en een broodje kaas. Zo. De reis is tot dusver weer voorspoedig verlopen, Boosman. Zeker, kaptein.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 Dat was toch veel te vermoeiend geweest. Ja, heerlijk, om weer eens een bakje thee thuis te kunnen drinken. Waar zou je vader en moeten naartoe zijn? Naar Alkmaar, naar een zuster van vader. En Jan. Hm? Ze zijn eigenlijk lief voor moeder, maar ik vind het toch wel fijn een paar dagen met jou alleen. Jij niet? Hm, reken maar. Ze, uh, kwel heeft zeker niet van zich laten horen. Hè? Nee, oma, er is wel een brief voor je gekomen uit Amsterdam. Staat op de schoorsteen.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 Ja, dat, dat is zo. Ja, en dan moet de voeding er nog af. Als je tweede wordt, kunnen we weer op onszelf gaan wonen. Vind je het erg om in Den Helder te blijven? Tuurlijk niet, meid. Dat is toch toch veel prettiger dan met twee kinderen in een vreemde stad? Ah, ik vind het lief dat je er zo over denkt. Jongen, jongen, jongen, jonge. Dat wordt een spannende tijd. Het examen, de bevalling. Laten we maar hopen dat het niet tegelijk komt. Mm -hmm. Nou, dan gaan we slapen. Er is nog een beetje pap over. Wil jij dat hebben? Oeh, nee, dankjewel meid. Nee, ik moet echt een beetje uitkijken. Het is omdat de kosten dat de jonge klassientje nog aan de schrale kant het is, anders zou het compleet dichtgroeien. Nou, dan ga ik de tafel afruimen en ga afwassen. Ga jij nou gezellig een pijp roken voor je weer met je werk begint, hè? Hè? Wat zou dat zijn? Ja, laat me meid. Ik ga wel. telegram? Van Kwel. Maak maar open. Kunt monsteren, stuurman Ameland. Morgen vier uur voormiddag varen op Sint-Johns onder Van der Gast. Heden vijf uur namiddag monsteren. Kwel. En? Ja. Ja, maar ik. Euh, ik geloof wel dat ik het doen moet.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 Dit wordt mijn eerste trip. dat als tweede? Ja, Bevers is eerste. Je zult een hoop oude bekenden ontmoeten. Janus Stobbe, de boodsman. <laughs> ja. Brega, Kok Hazemikkel van de Albatros. matrozen en het zwarte koerambouillon van Van Munster. Alleen de derde machinist van Gulik komt van kwel. Dat is een mooi stelletje. Allemaal vijanden van kwel. Hm. Hij zou veertien vliegen in één klap slaan als hij de Ameland naar de hel wist. Ja, breng hem niet op een idee. Wat is het voor een schuit die Ameland?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 Hij heeft die geschiedenis met de Scottish Mede niet vergeten. Daarom zit jij hier. Van de gast heeft de langste ervaring van alle kapteins. Ik was de eerste machinist bij Vermunster. Boer heeft dit gedaan. Boosman Janus dat. Kok weer wat anders en ga zomaar door. neem uh, me die kwalijk stuur, maar uh, de kaptein is aan boord in de kaartenhut. Heeft u, u gevraagd? Dan hangt ik meteen en hem toe, Boots. Van Boots. Wandelaar, beste kerel, potverdorie. Wat ben ik blij dat ik jou als stuurman heb. Dat doet me plezier, kaptein. En nog wel op zo'n prachtschip. Een prachtschip?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 En hij zit nog. Zo is het met ons allemaal. Hij heeft ons in de palm van zijn hand. Maar genoeg over kwel. Wat denk je? Zullen we er nog een nemen op de goede afloop? Altijd. Hé, hey, jij daar. Nog eens hetzelfde. Ja. Neem me kwalijk, uh, stuurman. Ah, van Gulik. Wat is er aan de hand, jongen? Ik kwam vragen of je soms een aantje lucifers heeft voor maat. Oh, Natuurlijk. Hier heb je een doosje. Ah. Dank u. En uh, wat zegt u van het schip? Nou, ja, het ziet er prima uit, lijkt me. En jullie ben me niet te klagen over de machines. Nee, nee, dat zeker niet, nee. Waar heb je al eerder gevaren? Op de Terschelling, als derde onder Vervoerd. Ik heb u in Brest toen bij ons aan boord gezien. Heeft u nog? Vervoerd. Oh, dan ben je zeker wel een goede leerling van hem geweest, dat je het de zit. Hoezo? Nou, zomaar. Ja, ik ben eerst wel een tijdje onder zijn invloed geweest, maar nou weet ik beter. Wat die knuppel nooit gekend had.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 Dat ze doen bijna naar de is geweest. Maar ja, daarna heeft ik wel haar ten eerste in de dok gehad. En ten tweede moet die Bas een oude sok zijn. Een van die kwijlenbabbels van Van Munster. Dank je. Oh, neem me niet kwalijk. U komt ook van Van Munster. Maar ja, u begrijpt wel wat ik bedoel. Of ik dat begrijp. Uh, wie uh, heeft je dat allemaal aan je neus gehangen? Die vervloekte verwoerd. Oh, raar is het. Ah.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 Het ja, moet een kei van een Zeeman zijn geweest, maar nou gaat er niet veel van hem uit. Als je een andere mening hebt, dan, dan haalt hij meteen bakzuil. Had je bij Zeeman nog eens moeten proberen? We nemen haar dus op de flank, Boots. Op de flank ga ah, jij sturen. Alles in orde, stuurman? Alles in orde, kapitein. De titan is een rustige trek. Ze danst gedwee achter ons aan, zonder te gieren of te schoppen.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 Man, er zit een soepele slinger in die schroef, een juweeltje. Geen wonder dat ze zo hoog verzekerd is. Zo, is het zo hoog verzekerd? Als een mailschip, geloof dat maar. Als dit lekkertje naar de haaien gaat, verdient meneer Kwelder dik op. Smerige lasteraar, van wie heb je dat nou weer? Ja, dat is mijn eigen geheim, die jongen. Mijn vrouw hoeft geen strapazen uit te halen als ik een paar duizend mijl uit de buurt zit. Want ik weet alles nog voor ik een dag terug ben.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 Maar Van der Gast droeg harder door. Van der Gast vocht die nacht voor ons allen... en ons alle kinderen met de zwarte pest van de sleepvaart. Met kwel. En hij won. Toen het ergste voorbij was die morgen... toen de meester en boer en Van Gulik uit hun gespalkte machinekamer omhoog kwamen... toen kwam als toegift een seintje van de Titaan. Kapitein, seintje van de Titaan vaartuig leg, kunnen we het alleen niet pannen? Zend hulp. Sloepsrijken, ik ga met een paar man naartoe. Nee, stuurman, beter dat de bootsman gaat. Jij bent hier nodig. Goed, kapitein. Boots, heb je het gehoord? Hij ah, ja, is Ik ga te kooi. Oh jij de wacht aan. ik ah, ja, kapitein. Kijk, die man nou eens van de trap afstumperen. Geen wonder, die heeft genoeg gedaan om iemand in de kracht van zijn leven een week in slaap te helpen. Wat gaat er gebeuren, stuur? We moeten de sleep stoppen.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 Oké, op, Ruin. Jawel, stuur. Weet u al wat er met de sleep in de hand is? Nee, nog niet. We zijn net aan boord, dat was een heel kabij. Misschien krijgen we straks een centje. Nou, ik, ik hoop maar dat het gauw voor open is, zo. Het warsheelige rijden zonder machine geven me een akelig gevoel. De storm mag toch wel afgenomen zijn, maar er staat nog een dering, maar heb ik jou daar? Vol aan vol Hard pakboord, Jeroen! Hard Hartbakboord. Hard pakboord! Godzijdank. Ze richt zich weer op. Nou, oh, dat, uh, dat was op het randje, Stuur. Ja. Dat was op het randje. Zijn jullie nou een haartje belazerd? Ineens vol aan vooruit. Met God wel maar bijna tot gehakt gemalen. Ja, dat kon niet anders, meester. Het scheelde me een haar. Maar ik zat op mijn hartjes tussen de zuivers. Wat was er nou in zijn voor nodig? We waren bijna gekapveist. Wat? Je was net op tijd met je machine. Ja, het is te begrijpen dat het smakranken ligt. Want geloof me dat we er vandaag braat wat kolen doorheen gejaagd hebben. Maar dat is nog geen reden om moordaanslag op me te plegen. Nou, ik ga de jongens maar eens geruststellen. Ja. Zo, de sleep ligt weer recht en we kunnen weer koers sturen. En vertel me dus nou maar We daar een de hand was, Boots. het spiegelanker was van zijn stoppen gesloten. Hm. Er was een vaam ketting uitgelopen, maar die had zichzelf muur vastgezet in het kluisgat. Omdat ze een loop staaldraad had meegenomen die een vak bij opgeschoten had. Ja. Nou, en dat loszwaaiende anker heeft het achter schip gebeukt. Er waren wat plaat ontzet. Ik ik kon het alleen niet redden, maar nou was alles weer in orde. Er zijn allemaal bekhafboots, ik weet dit, maar er moet toch wacht gelopen worden. Ja. Als jij de eerste toren te doen neemt, dan ga ik eens met de kapitein kijken. Ah, juist.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 een sleepboot, een dodelijke fout. Die pas dat het licht kon daar een paar honderd mijl varen. Pas heeft me gewaarschuwd. Hij wilde niet met haar varen. En ik eigenlijk ook niet. Maar ik dacht dat het niet zo'n vaart zou lopen. Dat ik het wel zou redden. Weet je, wel heeft mij mijn stormvogel afgenomen. En die wilde ik op deze manier weer terugverdienen. Maar nou, ik ben moe. Erg moe. Wat bent u van plan te doen, kapitein? Doen? Ik ben oud, laf. Jij jong met kinderen. Beter één. Niet allemaal. Verzuiper. Verzuiper, wandelaar. Als je nog een hart in je lijf hebt, verzuiper. Kapitein, dat kan ik niet doen. U bent de schipper. Wat zou jij doen in mijn plaats? Zeg op.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 Waar het boodschap? Uh, wel goed. Uh, stuur, mag ik wat zeggen? Ga je huh? Ik heb nou even tijd gehad om te overdenken wat er vannacht gebeurd is. En ik vraag me wel een paar dingen af. Zoals? We hebben samen vaker in slecht weer gezeten, Stuur. En u weet wat ik bedoel als ik zeg dat de Ameland de stabiliteit mist van de Jan van Gent. Ga door.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 De tijd is nu 6 uur in de ochtend. Je moet een beslissing nemen. Schipper. dood. Wat? Ik wilde hem vragen een beslissing te nemen. Maar die heeft hij nu op mij overgedragen. En wat nou? Een stoot op de fluit voor de sleep. Laat de vlag halfstok hijzen en zijn schipper overleden maak er al. Jawel. kapitein. Ja. Dat ben ik. We zitten nog te ver uit de kust... Over twee dagen overboord zitten. Ik kan er mogelijk alle wachten lopen. Laat Flip de meeuw ophalen. Hij wordt de stuurman. Dan kan de oude pleunter de titan. Goed kapitein. Ja. En uh, Boos, we zullen afwachten wat het weer doet. Het is nou een stuk beter. Misschien hebben we een kans. Ik heb jaren met hem gevaar op zijn geliefde stormvogel.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 We gaan naar beneden tot stokjes. We beginnen met de polka. Wat doen we schipper? Ga je bootje. ik ga naar de vrug. Kan je het verder, Flip? Moeilijk, kapitein. Ik kan er niet met de kop op de wind houden. Ze maakt steeds meer dwars uit. Ja, door het kolenverbruik is er veel hoger komen te liggen. En daarom luisteren ze slecht naar het roer. Oké, okay, ik neem over. <coughs> lukt niet, kapitein. We blijven nog steeds vastgaan. gaan. Er rijdt gedonder. Een bocht in de tros! Met die was pas feest. help me, boots, Vasthouden. Kapitein, ja? de tros komt stijf uit het water. Schip in de gaten. Verknap ze. Spring overboord. Je is niet meer te redden. Spring als de verdomme is. Waar ben ik? Aan boord van de Titan. Alles is in orde, Schipper. Huh. Wat, wat is er gebeurd? Ik herinner me nog dat ik overboord geslopen ben. Een van de sloepen was losgeslagen. Met Flip heb ik die weten te enteren. We zagen u drijven. Ik kon u net nog op pikken. Bullen heeft ons met een lijntje binnengehaald. Hmm. En de andere? We hebben niemand meer kunnen vinden, Schipper. De kok, de stokers, de trimmers, de machinisten, bevers, boeren van Gulik. Geen schijn van kans hebben ze gehad. Pieken daar nam maar niet over, Schipper. U hebt gedaan wat u kon. Is dat zo? Dan vraag ik me af. Ik hoor meester bevers nog roepen voor je de machinekamer inging. Doe het strakjes. We beginnen met de polka. En daar voelen we een dief. Een dief aan mensenlevens. Een godboot, tien man, dat is een boel. Je kan ook kwel de schuld wil geven, maar dat is een handdoek over de spiegel hangen. Dan zou ik die handdoek maar weghalen, Schipper. Want kwel en kwel alleen is schuldig aan uw dood. Maar hij zal ervoor gestraft worden en ik hoop bij God dat ik het nog zal mogen beleven.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 De kapreton weet niet anders te doen dan de vast weg te drijven. Dat wordt IJsland op deze manier. Voor mij hoeft het niet. Deze directe kou is al erg genoeg. Mijn oren vriezen bijna van de hartstikke. Dus... Moet je ook maar een muts op je kop zetten? Ja, dat kan ik niet tegen. Nee, moet je het zelf maar weten. Ik ga naar beneden. Ja, daar is het ook koud. Maak ik mezelf wijzen dat ik uit de wind zit? Ja, hoe staat het beneden, Boots? De pompen al ruim 200 uur, maar het water rijst nog steeds. De kinderen zijn bek af. Ja, dat begrijp ik, maar ze moeten doorgaan. Dat is onze enige kans. Het is vechten tegen de tijd. Leunen is een slechte toe, Schipper. We vroegen horen. Wat moet je daar in godsnaam aan doen? Het ja, is die stomme kaf is zijn eigen schuld. Ik heb hem gewaarschuwd. Hij doet raar, die gast de laatste tijd. Ja, dat is me ook opgevallen. Of hij de kolder in zijn kop heeft. Maar nou, een oogje in het zeilboots. Ja, voor de zekerheid heb ik een marlprimum in mijn zak. Als er een moet geloven, dan hij maar. Ik wil mijn Bibi wel graag terugzien. Nog ja, een weekje misschien boots, dan is het zover. Wil je wel geloven, Schipper? Als ik bij Bibi vandaan ben, dan leg ik de krollen van de chagrijn. En als ik langer dan drie dagen tegenover zit, dan slaan we elkaar bewusteloos. En wie hebben daar de lol van? De buren. Eigenlijk vaar ik alleen maar voor de buren, maar ik wel. Ik wou er wel eens met een geestelijk over praten. De wind is gunstig, kapitein. Vandaag vier mijl gemeten bij de locht. Dat maakt een etmaal van een kleine honderd mijl. Ja, we gaan goed. Ik schat dat we overmorgen de Bart of is of Zuresk krijgen.